De vrouw van beroemdheid wil ook wel eens lachen. Auteur: Guy Bernard. Stemverdeling: Sam Wart de Ravet, Leen: Denise de Weert, en Harry: Marcel Hendricks. De slang zeg. Ja, ja, ja, dat is eh, uh, <laughs> de slang <is> hè? <laughs> ja. Eh? Wat? Oh, ik kom voor Hij Het gevraagd om zeg. Gevraagd? Zei... Ja. Had hij dat? Uh. Heb jij geluk gehad? Wel ik. Wij uh... vraagt hij nooit wat nooit Sam. Maar ik geef het hem. <lacht> Alle mensen, ik geef het hem. <lacht> um, um, waar is hij? Je mag twee keer raaien. Oh. Zit hij alweer? Eh... Alweer, Altijd? Zeg dat liever. Harry zit altijd boven. Dat is niet te geloven, Nee, hè? niet te geloven. Dat zeggen ze allemaal als ik het vertel. Niet te geloven, zeggen ze. En hoe houdt hij het vol, dat vragen ze ook meestal, toch? Ja, ja, ja. Hoe houdt hij het vol, hè? <lacht> Moet ik dat weten? <lacht> <lacht> we... we... Bezeten, bezeten, dat, dat is-ie. Denk je? Ja, dat door een idee, hè. Oh, oh op die manier. Ja, maar, je hebt van die mensen. Ah, Die heb je, ja. <laughs> Archimedes, hè. Archimedes, dat da, da was er zo een. Ja, ja, ja, ja. Archimedes. Ja, dat is die van... Ja, van, uh... ja, die. Die is het. Ja, ja, Die bleef zoeken, hè. Tot hij het gevonden had. Kopie, kopie hoort die Archimedes. Zal wel. En Newton. Ja, die ook, ja. En Edison, jongens, jongens. Thomas Edison. Ja, die Thomas, natuurlijk. En, nee, die niet. Nou ja, Harry, bezeten. Bezeten door een idee. Allemaal. Ja, uh, het is geen pretje. Dat soort mensen weet van aanpakken, hoor. Ik, uh... Nee, voor hun vrouwen bedoel ik. Oh, voor hun vrouwen? Tja. Ja, nou... Dan zou ik niet zo direct kunnen zeggen of iemand als die Archimedes of die wel een vrouw had. <lacht> maar, maar iemand als Harry, die heeft er een. <lacht> niet waar, Sam? <lacht> ja, Harry heeft er een. Ja ja. Harry, die heeft er een. Ik zie hem nooit, Sam. Nou, nooit. Komt toch wel naar beneden zeker, om te eten of zo. Hm? Eten? Vlug, vlug een hapje in de keuken, ja. Rechtsstaand om geen tijd te verliezen. En hij doet geen mond open, hè. <lacht> <lacht> we halen we om te eten, natuurlijk. <lacht> <lacht> en, eh, uh, en, en s'avonds, als jullie gaan slapen, hij ligt nog niet neer of hij snurkt. Echt? Ja. Je begrijpt, voor een getrouwde vrouw is dat... Uh... Geen Nou pretje, ja. Hè? ja, dat wou ik zeggen, ja. Ja, ja. Ik moet het eens met een wasknijper proberen. Wat? Ik had een tante en die had een man, nou, mijn oom dus. En die kon snurken, Sam, die kon snurken bij de beesten af. En tante wou er wat aan doen. Kan je nagaan. Mm -hmm. Een, een dik oorkus een dun oorkussen, geen oorkussen, en een, een, een, een, een, een, psychiatrische behandeling. Ja, zelfs van die van. van die elektro-. Elek, elek, uh... Shocks. Ja, ja, van die elektroshocks Shocks. En op een keer heeft ze een wasknijper over de neus van mijn oom geschoven. En dat heel, nee. hè? Nee. Nee. Maar misschien wel. Bij Harry. Je weet nooit. <lacht> Hij is toch echt boven? Tuurlijk. Omdat het er zo stil is, hè? Hij blaast even uit. En als je nog wat wil zeggen, doe het dan vlug. Want zo meteen begint die kermis weer. Leen, jij gelooft niet in Harry, hè? Wat? Nee, ik bedoel, jij gelooft niet dat het hem zal lukken, erboven. Of, of ik ik geloof dat dat. Ja. Nee, ik geloof niet in Harry. Leen, en zeg jou dus niks dat jouw man misschien op weg is. ...zich een plaats te verwerven in de galerij van de grote vogelkwekers. Ah, in, in, in de galerij van, van... Nee, dat zegt mij niks. De, dat die wel eens een beroemdheid zou kunnen worden. Ook dat niet. Maar waarom? Dat zal ik jou eens vertellen. Neem nou... Nou, wel ja. Neem nou die, die, die Archimedes van jou, hè. Uh -huh. Iedereen heeft de mond vol over hem. Uh -huh. Maar wie spreekt er nog over haar? Mm -hmm. Jij weet zelfs niet of ze al bestaan heeft, die mevrouw Archimedes. En nogthans. Zij komt toch maar voor alles opdraaien, hè? Ervoor zorgen dat hij op tijd zijn natje eens een droogje had... ...terwijl hij de hele dag dingen zat uit te vinden. En zo zal het die ja mevrouw... Uh, e -e -e ...Nepton en mevrouw Thomassen ook wel vergaan zijn. Nee, nee, nee, nee, mij maak je niks wijs. Voor een vrouw van een beroemdheid valt er weinig vreugde te raken. <laughs> ja, maar toch... ...toch zou je eens kunnen proberen... ...en op een of andere manier, Hé. He. Hey, wat is dat? Dat is hem. Is hem dat? Ja. ja. Harry met zijn fietsbellen. Oh. Geweldig hè. Oh, geweldig. Nou, dat hangt ervan af. Zij moet vermoeiend zijn. Vreselijk, ik weet vaak niet waar mijn kop staat. Nee, nee, voor hem. Ik bedoel, vermoeiend voor hem. Oh, he. Dat zal dan wel, ja. Dat zal wel. Dat zal wel, ja. Dat, dat zal dan wel. Ja, maar... <lacht> maar... Vandaar, vandaar dat snurken van hem, hè. He. Denk je? Daar zeker van. Weet je wat het van een mens vraagt, allemaal? Die fietsbellen te laten rinkelen. Canarisch Met fietsbellen? Met fietsbellen? Stel je voor! Nou, nou, en, en, en hè? Dat, dat, heb, dat hebben ze van Edison ook gezegd, Leen. Een stoomtrein, zegden ze. Een stoomtrein? Wagen zonder paarden, stel je maar eens voor. Of, of was dat nou weer een luchtballon bij Edison? Nou ja, om te even. Het was in elk geval iets zonder paarden. Wel, waar hadden we nou gestaan? Had die niet volgehouden? Huh? Zouden we zouden van ons geworden zijn zonder die stoomtrein van Edison? Ja. ja, als je het zo bekijkt, Ja, maar ja. zo moet je het bekijken, Leen. Anders dan... Oh, dat... Uh, verdomme, verdomme, verdomme. Dat moet Harry zijn, hè? Harry, ben jij dat? Het is mis. Ik, eh, ik ben het, hè. Ik ben het, Sam. Zij is het, met haar gekrijs. Zal ik even naar boven komen, Harry? Je had gevraagd... Jij ja, de... wel, maar dat dat vrouwmest met haar ellende gelach geen voet op het ladderje zet. Wat doe je mij, Harry? <laughs> <laughs> ik kom al... Ik weet het, Sam. Maar luister, ik zal het je uitleggen. Het principe is heel eenvoudig: kruisen, kruisen, Sam, tot de. Uh, dat je er erbij neervalt? Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Kijk, ik ben begonnen met een hartserzanger. Ken je die hartserzangers? Oh, weet je, Harry, Canaris en ik... Daar, uh, daar in. heb je een. Zie je? Die gele daar. Pepe. Zo heet die Oh, Pepe. Juist, ja, Pepe. Pepe. Kom, Pepe is hier. Hier bij het baasje. Zo, so, brave Pepe. En gaat Pepe voor het baasje zingen. Zingen. Hmm. Hoor je dat, Sam? Dat is nou Pepe. Is het geen schat? Zeker. En wat heb ik nu met Pepe gedaan? Uh, gekruist hmm. Met Lola. Daar, ah, daar zit ze. Lola. Lola. Ook een prachtstuk, die Lola. Een Delftse variatie. Een uh, Delftse variatie, het maat. Goed, ik kruis dus Pepe met Lola, een hartser zanger met een Delftse variatie. En wat bekom ik, Sam? Uh, wat bekom ik? Tja, een, uh, een ze zanger? Nee, nee, ik bedoel een, een, een hartser van varia. Of... Nee Sam, ik bekom bammetje. Ah, ah ja ja. Bammetje, bammetje. Je moet je mij zeggen. Valt er jou niks op? Ja. Oh, oh. Hij fluit. He. Ja ja ja ja. Ja maar uh, anders. Zo is het. Harder. Iets meer. Uh, ja. ...iets meer metaler. Metaler? Heb ik zelf bedacht, dat woord Metaler, begrijp je? Komt van metaal. Ik hey, zeg maar, dat is knap gevonden. Bro. Als ik dus door het kruisen van Pepe en Lola Bammetje bekom... ...en als nu blijkt dat Bammetje duidelijker metaler fluit... ...dan moet het mogelijk zijn, redeneerde ik... ...dan moet het mogelijk zijn de, de metaalheid op te voeren... ...door Bammetje te kruisen met Lola. Wow. Bammetje met zijn eigen moeder? En is dat nou. Ach, wat mijn... kanaries kijken niet zo nauw. Oh, oh, helemaal ja, in dat geval. En jawel hoor. Van Bammetje en Lola kwam Celestijn. Celestijn. Top, top, top, top. Toen ik dit voor de eerste keer hoorde, was er geen houden meer aan. Je het ik doe mijn best, Harry. Ik moest en ik wou en ik zou een kanarievogel kweken... die zo metaal zou fluiten als nog nooit een kanarievogel metaal gefloten heeft. Ja, zo gaat dat, hè. Op een blauwe maandag krijg je een inval en dat laat je niet meer los. en het, ja, dat, dat laat je gewoon niet meer los. Maar... En hè, Sam, weet je wat die inval was? <laughs> een fietsbel... Kan jij je één ding voorstellen dat metaler klinkt dan een fietsbel? Wel, nou, uh, ik geef hem in. Mijn besluit stond vast. Ik zou een fietsbelkanari kweken. O, je moet er toch maar opkomen, hè? Ik ben beginnen lezen: Japanners. Vooral Japanners. Ah ja, want dat zijn verwoede fietsers, hè, die Japanners. Dat is geweten, hoor. Er is daar een kerel, een Japanse kerel... en die beweert dat de roep, het zingen, het brullen van dieren... beïnvloed wordt door de eerste geluiden... die ze na hun geboorte opvangen. Zet bijvoorbeeld een jonge olifant midden in een drukke straat... zegt die Japanner, En je gelooft je oren niet. Nee, nee, ik, ik probeer het me voor te stellen. Haha, zoiets moet Harry maar één keer lezen. Want wat doet Harry, Sam? Wat doet hij? De kruisen. Harry bouwt zich een fietsbelorgel. Iedere keer als Lola weer een nest ging bouwen, dan begon ik, hoor. En niet zomaar eens, nee, tientallen keren per dag. Dagen, weken na elkaar. Het moest lukken. Maar ik had buiten leen gerekend. O, zo. Luister maar eens naar dat nest. Het is haar lachsam... Die afgrijselijke klerenlijerslag van haar. Het ja, ja, is duidelijk, ja. Al jaren scheurt ze me de zenuwen uit mijn lijf. Iedere keer als ze zo uithaalt. En nu dit verdampt. Ja, en dan komt ze hier vast. Maakt geen verschil uit. Dat gejank van haar, dat hangt hier in huis. En dan mag je nog alles spleten en kieren opvullen. Het helpt allemaal geen zier. Oh je. Hoor je dat Sam? Om te kotsen. Je zou je voor minder opsluiten. En dat nu, Harry? Ik bedoel dat uh... Wat dacht je? Ik herbegin natuurlijk. Ik herbegin!